Het is 12 uur geweest. Goedemiddag, het ik nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag, mensen die weinig verdienen... hebben binnenkort iets minder te besteden. Dat zegt het Centraal Planbureau... dat alle plannen van het nieuwe kabinet heeft doorberekend. De koopkracht daalt, vooral bij de laagste inkomens. Maar er is meer bekend, vertelt politiek verslaggever Sanne Oving van Nu.nl. Wat ook opvalt is dat op dit moment... met plannen die zij hebben de stikstofdoelen niet gaan halen. Dus dat wel heel belangrijk. vinden. En wat ook opvalt is dat zij eh, naar verwachting... de nieuwe NAVO-norm van 5% wel gaan halen. Het kabinet Jetten staat maandag op het bordes. Er is meer bekend over een zwaar bedrijfsongeluk in Den Bosch. Vanmorgen is daar een stalen poort op een vrachtwagenchauffeur gevallen... en hij heeft het niet overleefd. Meld omroep Brabant zou mis zijn gegaan bij het openschuiven van die poort. Arbeidsinspectie doet er onderzoek. Dan naar Zuid-Korea. Oud-president Yoon heeft sorry gezegd voor zijn poging tot een staatsgreep. Twee jaar geleden was dat. Yoon riep de noodtoestand uit. Hij zette het leger in om het parlement te blokkeren. Maar dat mislukte. Hij werd afgezet. Gisteren kreeg hij levenslang. En via een verklaring heeft hij nu zijn excuses aangeboden. En de politie doet onderzoek naar een incident rondom een fles Genever... een ouder echtpaar uit Hilversum is overleden... nadat ze uit die fles hadden gedronken. Gebeurde bijna drie jaar geleden. Die fles was gekocht bij een slijterij... maar er bleek amfetamineolie in te zitten. Het zou dan per ongeluk in de winkel terecht zijn gekomen... nadat het uit Spanje naar ons land was verstuurd. Nou, de politie vraagt nu om tips in die bijzondere zaak. Het weer nog van weer plaats aan vrij natte dag. Maximaal 8 graden vandaag en morgen vooral in het noorden wat zon. Dan verkeer van Flitsmeister met één file langer dan 20 minuten op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Siederecht oost Daar staat een defect voertuig, 35 minuten is je vertraging. Controles op de A1 naar de MNES, opletten bij 21,1. En ook op de A28 staan ze hoge assen daarbij 161,9. music Zometeen een uh, gebeten man. Ja, Everjack, de Wii en uh, hoe die eraan toe is, hoor je zo. Eerst Morgan Wallen.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 See, there ain't no flink gebeten, Everjack. jack Hij deelde gisteren op Instagram een video uh, dat uh, allebei zijn armen helemaal vol zitten met uh, tandafdrukken. Dus niet van een hond of een, uh, een high. Nee, heeft hij te danken aan zijn uh, eigen vrouw. Elektra Lamborghini. is love, is love. No? Oh love. Ja, hoort, het, het is uh, puur uit, uh, uit liefde. Ja, ik ken dit niet, maar het is eigenlijk een soort love language. Uh, cute aggression wordt het ook wel uh, genoemd en daarmee laat je alleen maar blijken dat je oprecht heel veel van die ander houdt. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke manier om uh, je liefde te uiten, las ik. Dus, uh, nou, misschien zeg jij nu, Bas, joh, ik, ik weet niet beter, ik doe niet anders. Nou, smakelijk weer vanavond dan. Dan moet ik dat ook gewoon eens proberen. Lekker op de bank vanavond, finale van de short track kijken. Met uh, de arm van mijn vriendin in mijn mond. Ja. Hopelijk dat het niet te spannend wordt dan. Daarover gesproken zometeen krijgen we het laatste nieuws uit Bilaam. De Olympische update komt eraan met Danny. Christina Turner. What's love got to do with it? You must die. The touch of your hand makes my pulse react That it's only the thrill A boy needing girl While the zips attract It's physical Only logical You must try to ignore That calls to free there's a name for it, there's a phrase that fits but whatever the reason you do it for. Q music. Q sounds better with you. Baby, where the hell is my husband? Ooh, What is it getting Ooh, To find me. Ooh, oh, baby. Yeah. Where the hell is my lover? Getting down with another. Yeah. Now I'm the baby. baby I'm I'm tell tell tell Why is this for man waiting for me to get away? Already testing my bitch. Hij komt hier net weer binnengelopen met de Olympische fakkel in zijn handen. De man die niks mist uit Milaan. De man die alle 2900 atleten bij Achternaam kent. Bijna dan. Benny Vos, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja. Olympische update. Jij weet weer wat er gebeurt in Milaan. Ja, want uh, 16 hebben we er nu. Hè. Drie bronzen, zeven zilveren en zes gouden medailles. Maar er kunnen er vandaag een hoop bij komen, hoor. bijvoorbeeld bij het schaatsen. Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpman de Jong en Femke Kok maken zich klaar. Zij schaatsen straks de 1500 meter. Uh, die laatste, Femke, vertelde eerder aan Mattie en Luc even naar wie ze hoopt dat het goud straks gaat. Ik hoop heel erg naar mij, maar... Ja, we gaan zien wat ik, uh, wat ik daar kan laten zien. Ja, dat zou natuurlijk niet de eerste keer zijn, deze spelen dat zij op het podium eindigt. En ik heb gelukkig uh, nu één gouden medaille op zak. Dus dat geeft ook wel een soort van heel goed gevoel. Ja, wel een nadeeltje trouwens dat zij helemaal alleen schaatst, toch? Ja, in de eerste rit inderdaad schaat ze helemaal in de eentje. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want je hebt dan simpelweg niemand om tegen te schaatsen. Dus je moet het echt op je eigen wilskracht gaan doen. En ook de luchtstroom, volgens mij. Volgens mij scheelt dat ook al zelfs. Ja, ja. Nou, ben benieuwd. Heel spannend inderdaad, ook benieuwd dat dus straks... kan wel een oranje-titanenstrijd worden, zoals je dat dan noemt. Want ook Antoine de Jong is zijn favoriet op deze afstand. De 1500 meter. Nou, begint allemaal om half vijf. Maar er is meer vandaag. Short track, de mannen rijden vanavond de finale van de aflossing... en de vrouwen de 1500 meter op het short track... met de zusjes Velseboer weer, maar ook voor het eerst deze spelen... bij het short track, Susanne Schulting. Beloof genoeg spektakel dus. Luc was er vanmorgen in de ochtendshow van Matthew en Marieke nogal duidelijk over. Jongens, als je nou nog steeds geen shorttrack hebt gekeken... ga het alsjeblieft kijken, want het is zo ontzettend spectaculair. Nou, het is vanavond om uh, vanaf kwart over acht, dan begint dat. Je hoort aan Luc ook wel een beetje... Dat... De Olympische Spelen op zijn einde lopen. hè? Net dat, systeem, uh, ja, die is gisteravond, heeft hij het erg laat gemaakt. Laten we het daarop houden. Vandaag dus nog genoeg medaillekansen. Maar je voelt het inderdaad een beetje. De Spelen lopen zeker op zijn eind. Uh, toch zijn er dit weekend nog medaillekansen. Morgen en zondag is het bobsleeën. En bij het schaatsen is bij zowel de mannen als de vrouwen de massastart. Morgenmiddag is, uh, is dat. Het is chaos, uh, massastart, toch? Ja, met z'n allen het ijs op. En dan maar zien wie de snelst is. Dat belooft, <laughs> dat belooft dus veel goed. Beetje Mario Kart, ja, eigenlijk. Ik wel, ja, morgen is dat. Ja, daarna dus langzaam aftellen tot het einde alweer. Krijgen we nog die spectaculaire ijshockeyfinale. Dat is altijd een beetje het slotstuk, hè? Maar het echte slotstuk, dat is zondagavond de slotceremonie. Music, tijdens de Olympische Winterspelen. Jouw oren en ogen in Milaan. Together, of a feather, you and me. We the weather. Yeah. in December when bound me.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 bye you. For all these subliminal things No one knows about you About you About you If you. you're making the typical me Break my typical rules It is true I'm a sucker for you in het weekend, hè? Just stay. En Jack Style turn the lights off back you. Zometeen hoor je Gala Melody komt eraan. En we doen de liedjes Shuffle. Ja, mag je weer gaan kiezen uit drie liedjes die ik hier heb. En een van de keuzes, dat is echt mijn ultieme favoriete liedje. Ja, nummer uit 2010, dat op repeat stond op mijn mp3-speler.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 Nu bij Gamma 30% korting op Altrex huishoudtrap doubledekker. Bekijk alle acties op Gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de Bouwmarkt. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Kooko, papi, de Lulu? Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members.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 Goedemiddag, Hier mis ik weer van Weerplaza. Grijze natte dag vandaag. Graadje over 8. Morgen dan weer bewolkt en dan ietsjes minder koud. Maar hey, komende weken hè. Ik zag het staan. Temperaturen misschien wel richting de 18 graden. Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 20 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen 7 en de Duitse grens kom je in 22 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 5 km 35 minuten. Van die We hebben zometeen Chef Special en dit is Sigala met Melody. You sound La <laughs>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 Bike music, en if not now, then when. Het is uh, half één geweest op vrijdagmiddag. Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes shuffle. En vergeet mijn liedje. Hoog tijd voor de, de vergeet mijn liedjes shuffle. De hele week worden er uh, nieuwe tracks toegevoegd aan de vergeet mijn liedjes playlist, natuurlijk. En uh, daar staan inmiddels uh, heel veel leuke keuzes in. Dus op vrijdag dan zetten we even wat van die Vergeepenliedjes in het zonnetje. Je krijgt uh, drie willekeurige tracks te horen uit de playlist op Spotify. En jou de vraag, welke van deze drie wil je zometeen helemaal horen? Het zijn stuk voor stuk van die oya -ja momentjes De vraag is een beetje, waar krijg je die uh, ultieme Vrijdag-vibe van? Uh, laat het weten, heel simpel in de Kimi's Gap. Ik heb er trouwens een van mijn ultieme favoriete Vergeepenliedjes tussen gedaan. is dus niet deze. Maar wel leuk, Soul Searcher. Can't Get Enough, keuze 1. Of wordt het Ariana Grande? Into you? Of, of, of ga je voor Nelly? Nou, ik zou het wel weten. Just a dream! Heb ik echt helemaal grijs gedraaid op mijn uh, MP3-speler in 2010. Uh, maar goed, de keuze is aan jou. Welke wil je zometeen horen? Ga je voor Soul Searcher, Ariana Grande en voor de Nelly? Stemmen doe je in de Q-Music App. David, get Teddy swim zometeen. gong gong gong En dit is Shakira. Whenever, wherever. Lucky you were born that far away, so both make fun of distance. Lucky that I love a land, The lucky fact of your distance. Baby, I will find the En David Gedda, je hoorde Gone Gone Gone Make You Music. Lynch, vergeet mijn liedje. Vergeet liedjes, shuffle. En vergeet mijn liedje. Je had weer de keuze uit uh, drie van die vergeten pareltjes: Soul Searcher, Can't Get Enough, Ariana Grande, Interview of Nelly met Just a Dream. Was mijn uh, voorkeur duidelijk? Ah, het viel mee, toch? <laughs> ja, ik, uh, mijn voorkeur ging wel uit naar uh, Nelly Just a Dream. Roos Lakerveld die zegt: Ariana Grande heeft for life. Interview voor mij, Alice Meijer, die zegt... Nelly, Henriette Bruintjes. Hé uh, hey Bas, ik ga voor jouw keuze Nelly met Just A Dream. Zo lang niet gehoord en terecht, vergeet me liedje. Jessica, Ariana Grande heb ik lang niet meer gehoord. Uh, die voor mij alsjeblieft. Meijnerd zegt, ja dat is voor mij uh, niet zo moeilijk Bas. Nelly natuurlijk, Just A Dream. Dan Nicky. Hoi Bas, ik ga sowieso voor Ariana Grande. Ik ga jou supporten, we gaan voor mijn Nelly. Bas, ik ga voor Nelly, echt al heel lang niet meer gehoord. Ik ga toch voor mijn celebrity crush van die tijd... Ariana Grande met Into You. Slecht nieuws voor Jesse. Zijn celebrity crush um, heeft gekregen 32% van de stemmen. 10% voor Ken Get Enough van Soul Churcher. En ja, het heeft uh, toch gewerkt. 58% van de stemmen. Vergeet een liedje van vandaag. Nelly, Just a Dream by Key Music. One spot, now she found her a replacement. I swear now nah, I can't take it, knowing somebody's got my baby, and now you.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 Damiano, David en de first time bij Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Nathalie. Ja, we weten wat de plannen van het kabinet gaan kosten. Maar wat de reacties daarop zijn, dat hoor je zo. En ze was 16 jaar toen ze op school in de aula naar de Olympische Spelen keek. En toen dacht ze, ja, dit wil ik ook. Ik wil naar de Olympische Spelen. Suzanne Schulting, vanavond, komt ze in de actie bij het Short Track. Zometeen warmen we alvast even op. Mm, me, en ook Olivia Dien. Mm,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 Gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. UFORS, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.